Zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. In het noordoosten kans op een bui. Voor 13 tot 18 graden. Dit was het. Dit is even de hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 muziek op de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leeft op de radio. I wanna make you happy. Nou, dat kan er zorg wel voor hoor. Echt helemaal geen brunch. Ja. Nou, ik heb hier een leuk bericht van een mevrouw die mensen happy maakte. Maar daar hadden ze niet om gevraagd. Nou? Mag ik nu doen van de ja, schoonmaakster? Ja. Ja. Ja. Dat is een Amerikaanse vrouw. Die heeft gewoon ingebroken bij een huis. Ja? Om daar gewoon het huishoud te doen. En, een, en die liet dan een rekening van 75 dollar achter. Okay. De dochter van de eigenaar van het huis hier had echt zo van... Hè, de afwas is gedaan. Ga stofzuigen. Opgeruimt. Nee. Vuilers weg. En die dochter dacht dus van, nee, hebben we een huishouds ingehuurd? Maar toen bleek er dus een briefje te liggen waarop stond 75 dollar. Ik was hier om schoon te maken, inclusief naam en telefoonnummer. En uh, ja, Boes ging vanuit dat er iemand naar het verkeerde huis werd gestuurd. Maar toen ze de inbrekster sprak, zei ze, nee heb ik gedaan, doe ik zo vaak. Ik stop bij een huis en maak de boek schoon. Hmm, Anders ja. uh, Susan Warren. En volgens de politie was het niet de eerste keer. Ze werd al eerder veroordeeld wegens inbreken bij een huis in de stad Beachwood. Oh, doe je even open. Warren is eigenaar van een schoonmaakbedrijf, dus diegene die inbreekt. En die heet dus Sue Warren Cleaning. Dus die kan zomaar ongevraagd jouw huis uh, binnenkomen. Binnenkomen. En de, de, de uh, schoonmaken. van. Doe, ja. doe snel open. het je weet dat ik... Laat het raam nou, en dan komt je de bol opruimen. Ik moet zeggen, ik heb dus ook iemand die af en toe uh, bij mij schoonmaakt. En ik word daar zelf ook weer uh, door gestimuleerd om ook van alles op te ruimen en uit te zoeken. En het is, uh, het is goed. Het is ja, fijn. het is echt goed. Het leven is ik goed. Echt, ik vind het echt goed hoor. Wauw man, echt een gek gewoon als dat gebeurt. Gewoon. Nou, wat ook wel heel gaaf is dat, uh, jawel, Bauer is terug. Ik zat er niet op te wachten. Frans. Frans Bauer. Echt? Ja, nadat hij vijf weken lang was uitgeschakeld... Stond, dus, ...na zware longontsteking stond de Frans Bouwer gisteren weer op, de, op, de, op het podium in Zaanstad. Zaan dan, sorry, stond hij te swingen. Hij was namelijk uh, bij een optreden in Spanje. Toen kreeg hij ontzettend druk op zijn borst. Toen zat hij op het vliegveld al. En toen is hij afgevoerd naar het, het ziekenhuis. En toen bleek dat hij longontsteking had. Echt een ontzettende drama. Ja, maar mannen denken altijd gelijk dat ze doodgaan. Ja, ik kan me nog een documentaire gezien uh, over... Uh, Oh, die man ook weer? die was ik zo'n drama Toen dacht hij dat hij OD had Weet je, I'm, I'm OD'ing, I'm OD'ing Of terwijl overdoses, drugs oh. Billy, Billy Idol was dat ja okay. En de gegeven toen uh, ze later onderzocht Nee meneer is niks aan de hand gehad. een beetje druk op de borst Meer niet ja, zo, maak, maak je niet druk, moet je dat zeggen wel Lekker drama ervan maken, dat is altijd mooi 10 <sweak> minuten over 9 in Toepak leeft op de radio Open dag Van de lokale omroepen Kom deze kant op Wie weet voor je enthousiast door de muziek, door de presentatoren Door alles en nog wat Nieuwe zingen van Kensington, geen idee Maar ik vond het een leuk stuk op de nieuwe CD We are young En zo voelen we ons De Wolves echt een heel oud plaatje Maar wordt volgens mij binnenkort opnieuw uitgebracht Want Keep Your Head Off van Ben Howard Is oh. een waanzinnige hit geworden Zeker na hem gezien te hebben op uh, Pinkpop. Alhoewel niet helemaal zuiver stem. Maar goed, dat zijn we gewend. Natuurlijk wat mag allemaal tegenwoordig. Ja, het mag allemaal. Ja, dat, uh... Het kan gebeuren. Ja, we precies. Dat we we Ik ben een machine. Ben... We, we weten het wel. Houd dan over op. Over het gezeur. Over het. Uh, festival. Ik weet het. het zit er meer hoofd. We moet het gewoon loslaten. Maar dat gaat niet zo makkelijk allemaal. Het is kwart over negen. En um, Ben Hauer dus. En de is een ander plaatje. Wie was het ook alweer? Ja, dat was Kensington en We Are The Young. We Are The Young? Ja, The okay. Young. We Are Dan Hartman. Deze, uh, Die is trouwens dood trouwens. Hoe de, de hell are we? we? Ja, hoe... Nou, uh. ja, goed. Het <laughs> okay. is... Uh, That is nice. Precies. Okay. Toebak leeft op de radio nog wat berichten. We denken, nou, dat moeten we echt even ja, melden we, Dat hoor. moeten we weten. Ja? Ik heb hier... Uh, wat heb ik hier allemaal? Ja, wat heb je erover? allemaal? Ja, een heel eng bericht over een Amerikaanse man. Ja? Die, uh, die was opgesloten in een huis, in Hackensack, in zijn eigen huis. En de politie kwam een actie naar een telefoontje van een getuige. Want die had gezien dat hij dreigde zichzelf iets aan te doen met een mes. Dus ja, een jonge luisteraars moet maar even niet luisteren, want het is echt een heel vies bericht. Ja? Maar twee agenten trafden de deur in en troffen de man aan een hoek. Ja, en? En hij negeerde bevelen van de agenten. Oh, dat niet? En oh. hij begon zichzelf met een mes te bewerken. Ja, gaat van. heel eng hij stak zichzelf in zijn buik nek ja? en benen om vervolgens stukken huid en darmen naar de agenten toe te gooien Eeuw. en een arrestatieteam heeft Carter opgepakt. Hoe kan je nou gearresteerd worden als je iets aan jezelf doet weet je? Ja dat is wel Prooging raar. tot doodslag of zo weet je. Ja. En nou hij staat ziekenhuis gewacht. hij is in kritieke toestand opgenomen. Alle onderdelen hebben ze wel meegenomen. Ja, als ja, ik zou hem ook niet Ik he? hoop het maar. Heb je die alles? Naar ja. de hond, nou, die zijn naar de hond gegooid om ze rustig te houden weet je. <laughs> maar de bewegingen van de man zijn vooral nog onduidelijk. Maar een woordvoerder van de lokale politie verklaarde dus wel dat drugs voor geestensziekte dus wel tot de mogelijkheden behoorden. Oh, heerlijk, ja, Het is wel eng. Doe maar nog een stukje biefstuk. Ja. zeg je zal het hebben gewoon, zo'n zo raar iets, die er rondloopt in zichzelf begint te snijden, gewoon, en echt darmen begint te gooien. Ja, oh, hou op, hou op, hou op, op. Ja, ik heb het ooit wel gezien aan mijn vorige werk, automutilatie, weet je, als ze dan zo van hele nare gedachtes hebben. Hele nare gedachten en zijn. Het enige moment om die gedachten weg te krijgen is om jezelf dan pijn te doen en om dan jezelf te snijden. Ja, dan, dan kan je alleen nog maar daaraan denken. Nee, ik, precies, dan word je ontzettend afgeleid. Ja, ik vind het, ik vind het heel, heel, eng, heel eng. gek voor woorden gewoon. Maar goed. Nou, nog even een uh, leuk berichtje misschien. Ja, ja. CDA. CDA gaat zichzelf op de kaart zetten. En je wel. Het gezin wordt weer het belangrijkste in de maatschappij. Het gezin moet onzien worden, maar CDA zet wel even flink het mes in de zorg. Oké. Okay. Ze gaan het basispakket nog verder uitkleden. En mensen die echt, echt zorg nodig hebben, krijgen dat. Maar anders, hij, ik het zelf even uit. Ja, gewoon mantelzorgen. Ja. Maar ja, dat, dat, dat kan tegenwoordig niet meer zo goed, want de gezinnen zijn te klein. Ja, precies. Dus dat gezin... is dus echt het probleem. Want kijk, mijn moeder heeft een prima mantelzorg, veel kinderen. Ja. Maar ja, uh, wie, uh, ik heb er maar één. Dus nou, die zegt ook van mij, uh, ja, dag. je heb wel geen uh, tijd voor hoor. Ik heb even, even iets anders te doen gewoon. Ja. Nog even wat drinken. Ja. En nog even wat drinken. En even chillen. En even chillen. Nog even chillen. Ja. En, ja. En met... Oh, mijn moeder, mijn moeder ligt er in in bad. Moeder ligt echt even naar huis. Het was gezellig. <laughs> Ja, nou ja. ja ik, ik, vind het, ik vind het moeilijk. Ja, het maar ja, is, eigenlijk is, is het gewoon misschien het leukste als je gewoon met een paar goede vrienden die je hebt of zo. Je iets afspreekt. Dat, ja, dat je een soort uh, communeachtig ietsje maakt. en dan neem je gewoon uh, twee verpleegsters in dienst. die ook uh, koken en uh, bewassen. en je helpen. Nou, dan ben je toch klaar. Je zou ook moeten spreken met elkaar, ja. Ja, dus ik uh, bedoel, gewoon één grote. je hebt dan een middenplein. en dan wat uh, wooneenheden eromheen. En je kan dus met z'n allen wat doen, maar dat hoeft niet. En, uh, en, en dat je dan gewoon ook een verpleegster erbij hebt... en die je dan, dan helpt voor de, de verzorging en zo. Ja. Dat lijkt me helemaal, helemaal prima. Zo zijn die zorgboerderij. natuurlijk ook een beetje ontstaan van mensen... die uh, eigen zel, zelf een verstandig gingen. Ik heb de zoon en we denken van... "Ja, nou, we vinden het allemaal niet zo goed. Laten we zelf iets opzetten. Nou, we hebben in Zandvoort hier uh, in, de, in de Poststraat... is dat toch, uh, dat heet volgens mij de Vijfhoek of zo. Ja. En daar zijn, er zijn vijf uh, kinderen van, uh, van ouders. Die hebben dus met z'n allen geregeld dat dat huis gebouwd is. Ja. En die kinderen wonen daar. En er is altijd iemand aanwezig om voor hun te zorgen. En uh, de ouders uh, hoeven dan niet, niet al het zware werk alleen te doen. En de kinderen zijn gelukkig. Want ja. je voelt je ook niet fijn als je altijd bij je ouders woont, denk ik. Oh, nee zeg. Toch? Ik heb ook van die cliënten die nog, zeg helemaal verkleefd zijn gewoon met hun met een, met een ouders. Terwijl ze al in de dertig zijn. Die ja, denken, die willen, oh. eigenlijk willen ze dat niet meer over. Nee. Dat snap ik ook wel. Ja, ik heb ook zo'n cliënt die niet, niet kan spreken, niet kan praten. Maar wel praat met, met de glimlach. Zegt ze ja. En die zit ook al jarenlang thuis. dat dus je denkt van, eigenlijk zou ze wat vaker buiten het huis moeten. Ja. ja het is allemaal niet zo makkelijk. Maar het is al fijn Loslaten. dat dit kan in ieder geval. Dat is zeker mooi. Nou, uh, nog even een uh, stukje muziek in intermezzo. We stijgen op. Net hadden we Ben Howard en nu grote meeslepend Miles Kane, First of My Kind. Ja, doe maar met kip Ik ben zelf wel een uh, grote fan van kip Ik eet niet veel kip Maar wel een klein stuk Ja sorry, we zitten midden in het culinair weekend Dus vandaar dat ik af en toe met, uh, met al die tips Kom van wat ik zou willen eten ja. ja, lekker hoor kip Doe <laughs> Goed, maar lekker Doe maar lekker hoor ja. Laat je gaan gewoon ja. uh, Ben Howard, uh, oh nee, Miles Een uh, First kind was dat? Zo, die kip is al klaar. Zo, ja, een ontplofte Kogel, kip. Kogelkip. alleen oh, nee, kogelbiefstuk heb je wel. Ja, nou, kogelbiefstuk ja, heb je wel, ja. ja in het begin Gezien van de kogelkip. week er was er iets over een, een, een koe die neergeschoten was door wat jeugd. Die in het weiland de uh, pistool, pistool ontlegde. Ja, want ze waren was. gewoon aan het uh, oefenen. Ja, <laughs> en er kwam ]ig. meteen ook dat oude berichtje weer tevoorschijn van Herman Brood. Die namelijk ook wel eens vanuit zijn trein op een koe had geschoten. Oh. Dat waren we allemaal vergeten, dat was in de jaren tachtig. Dat is wel weer geen idee. Ja, volgens mij word je ook heel erg paranoia van als je gebruikt en dat soort dingen. Dat je gebruikt allemaal... hij dan? Wat gebruikt je dan? Van al, volgens mij alles door elkaar, dat maakt ja. helemaal niet uit. Ah, okay. geen, maar... probleem. geen probleem. Geen probleem. Nou, ik vind het toch wel heel erg stoer. Ik zie vandaag een 79-jarige Toon de Vree in de krant staan. Hij is gistermiddag in Nooddorp een held geweest. Hij heeft samen met zijn buurman een invalide man uit, uh, uit de sloot vandaag gehaald. Uh, die zat in een invalide wagentje. Maar hij wilde niet, die man. Die wilde waarschijnlijk een einddraam maken. Oh, ja, hebt al de weer van die lekkere kokkers, gedachten. <laughs> Helemaal niet zou Zeg wel, maar helemaal, die zou hier. Ga nou maar even een hoek liggen. Nee, maar hij was met het uh, waagje, was wagen in het water gereden. En uh, deze toonde vrede. Liep in zijn tuin. Hoor dan plonsen. En ik: hé, hey, is dat nou iemand die in het water is gevallen? Of is het iemand die aan het zwemmen is? Laat ik eens even gaan kijken. En uiteindelijk zeg ik, ziet u dus iemand in een invalide wagentje in het vrij ondiepe water liggen. En kan net zijn hoofd boven water houden. Dus hij dook er achteraan. En zijn buurman kwam ook toevallig de tuin lopen. Die, die, die riep hij van. al ah, de brandweer of uh, dingen erbij. Toen hebben ze met help! Tweeën... Riepie, help. Uh, help? Ja, dat is het woord, geloof ik. Hè? En uh, uiteindelijk uh, hebben ze met z'n tweeën het hoofd boven water gehouden. Want anders had hij het echt niet overleefd. werd gemeld. Uh, nou, ik vind het wel stoer. Bijna 80 jaar uit, oud. En springt gewoon in het water om iemand te redden. Hij vindt het zelf vanzelfsprekend. Maar nou, wij vinden het echt belachelijk. Je eerste veiligheid eerst mocht het wel. Zijn er geen protocollen voor? zomaar het water in te lopen, ben je gek geworden. En ja, het was een ondiepe sloot. Ja, maar toch, hij zakte toch wel redelijk ver weg. Want het was prut, hè? Ja, ja. Een prutsloot het gewoon. Een behoorlijk prut is het weer. Nou, maar stoere in, uh, vent. In uh, af. het Utrechtse Kamer, ik, ik ken niet de hele plaats niet, maar er is uh, woestig. Een vrouw ja? die raakte bekneld en... Uh, uh, door de eigen auto, want wat was het nou. Ze wilde dus aan de passagierskant van haar auto instappen, omdat yeah. een ander zijn auto zo dicht naast die van haar had geparkeerd dat yeah. de bestuurderskant geblokkeerd was. Yeah. Ze maakte de hand er helemaal vast los in de verwachting dat haar auto dan vooruit uit het parkeervak zou rollen. Oh nee, want omdat niets. de wielen naar rechts stonden reed de auto haar klem tegen een andere wagen. Ah, ah, sorry, hoor. De beide auto's <tie> hebben schade opgelopen. Ja, ik vind wel als man lag je dan weer extra door de vrouwen ja, zeker. Duur. Ja, ja, ja, ja. Ik dacht kan. Ja, ja, sorry. Al. Ja, dat moet ik niet doen. Ik weet het ook wel, maar echt ja, ik, vind het, ik, het ik kreeg gisteren ook gewoon even En toen was er gewoon een man Die ging een beetje raar staan Dus ja. ik, ik probeer een andere kant Ik denk nee dat gaat niet Want die man die gaat toch rijden ja. Dat is een van de Duitse Ik denk dat hij naar Centerparks moest ja. ofzo dus ja? ik ga op een gegeven moment echt een behoorlijke stoppen. En uh, Rits, oh die man zit bijna bovenop ons. Maar hij zal wel weer denken een vrouw achter het stuur. Ik zeg en bedankt. Ja. Hé hey Jolande, kom eens van die fiets ja. af. Ja, ja nou, ik heb gewoon eens weer even geoefend. Er is niks gebeurd. Ik, nee? heb, uh, ik heb keurig heen en weer gereden. En geen aanrijdingen. Dus ik kan het nog, ja. Ja, precies. Laten we even duidelijk zijn hè. Zo is dat. Maar we ons in, in, in, in, in een roekleur bij vrouwen? Ik spreek even voor de vrouwen in het algemeen. Dank de The Tanks waren ook op Dit is de laatste single. Hit me down, Sonny. It's I Ongelooflijk Wat een plaats ja, Lezen voordat u wat zegt Nou, sorry, sla dat nou weer op nou, uh, toebak leeft op de radio en uh, The de ThinkTanks En het heet the Hit Me Down Sunny Nou, de zon blijft nog wel even schijnen hoor. Oh, heerlijk Heerlijk ja, Ik heb hier ja. het weerbericht ook, wat ik zag nou? Dat de meter metro... Ja, nog één keer. Probeien. Probeien. De meteorologische zomer is alweer bezig aan zijn tweede dag. Ja? Maar warm en zonnig zomerweer vinden we voorlopig nog niet op de weerkaart terug. Nou, ik vind dit prima hoor. Zoals het nu eruit ziet. Integendeel, de komende dagen verlopen ronduit koel. Maar vandaag ziet het weer er vriendelijk uit. Zon en stapelwolken. En vanaf morgen overheerst de bewolking. Dan valt er regelmatig regen. Maar ja, weet je, we zitten hier wel aan de kust. En heel vaak hebben we toch een beetje dat die wind er net even die wolkjes uh, naar, naar Haarlem waait. Oké. Okay. Maar weet je nog, afgelopen maandag, toen was heel Zandvoort, nou, of de, heel, de kust overal, die was echt helemaal met zeedamp. En uh, ik ging toen even naar een uh, meubelwarenhuis, uh, uh, even buiten Zandvoort, het, het land in. Yeah? En daar was het gewoon heerlijk. Ik denk ik van, ja, het is zo raar. Ja, het is is gewoon, dan is de zee het was maar 12 graden. Er werd ook overal gewaarschuwd van, ga niet vanuit die warmte gelijk een duik nemen. Nee, want het ja, je een harde ofzo. of zo. Ja, precies, het, ja die wind die, die, die is iets wind. Okay. Okay. Nou, Dat was was een wind. Oké. Ik kon het even niet laten. Ik kon het even natuurlijk. niet laten, om toch even iets met de wind te doen. Lekker, hè? Dat wel leuk. zover het nieuws uit Zandvoort. Was dat het al? Nee, nee yo, we zijn nog helemaal niet begonnen. Oh, we zijn nog niet begonnen. Nieuws uit Zandvoer. Yes. Nieuws uit Zontwoord. Ja, van wel. Ja, de heropening van de bioscoop is aanstaande en nu ook met 3D-films. Want uh, de bioscoop is uh, gewoon een jaar dicht geweest. En die gaat vanaf 7 juni weer open. En de vertrouwde 35 mm project heeft plaatsgemaakt voor een gloednieuwe digitale projectieapparaat onder, waardoor onder andere 3D-films kunnen worden vertoond. En ik moet zeggen, ik heb afgelopen woensdag al begonnen met die uh, Artist. Dat is van de uh, Simon van Kolm Filmclub. Club. Dat was erg leuk. En uh, ja, komende woensdag, we komt The de Descendants, dat is ook een Siemens van Colleen film. En dan, in de eerste echte week, wordt gestart op 7 juni direct met een prachtfilm Men in Black 3. Dus ook 3D. En in het middagprogramma wordt al Elvin en de Chipmunks, deel 3, en Cowboy, met een AUW, dat dus zeker ge ge gedraaid. En het blijft dus wel de goedkoopste bioscoop in de regio, want een kinderkaartje kost 7, een volwassene 7,50. Dus dat valt mee. Maar je zit hier gewoon even reclame te maken. Ja, ja, dat doe ik gewoon wel even. Maar ik moet zeggen, ik als Sandvoort, ik ben gewoon erg blij dat ik niet meer voor iedere film naar Haarlem moet. Want dat ja. vond ik echt vervelend. Uh, de verkeerspolitie heeft donderdagavond tussen half 7 en 10 uur snelheidscontrole gehouden op de zeeweg en dan op het traject waar 50 kilometer per uur mag worden gereden en niet harder, hierbij reden maar liefst 356 ...van in totaal 531 personen eh, boven de maximale toegestaande snelheid. Nou, zin. Twee automobilisten, een 44-jarige man uit Zandvoort... ...en een 46-jarige man uit Vleuten... ...raakten direct een rijbeest kwijt. Die, namelijk, uh, die reden namelijk 60 tot 68 kilometer per uur te hard. hè? Ja, dat is gewoon ook zo. te hard. Dan zit je boven de 100 gewoon. Nou, ja. dit, uh, dit, is, dit heeft goed wat uh, geld opgeleverd. Dit is prettig. Ja, dat is wel fijn. Daar kunnen we er ook van betaald worden. Ja. Het KNRM station Zandvoort... Zandvoort bestaat uit een enthousiast team dat 24 uur per dag, 7 dagen per week, gereed staat om uh, uit te varen. En vorige week, op 24 mei, ging dus om 3 uur de pieper van de Zandvoortse bemanning. Want er was een visserboot met modeproblemen. Dus de redding van de Annie Paulies is gewoon uh, uitgerukt. En die heeft de boot dus naar de haven van Emuiden gesleept. Dus dat, uh, dat is ook allemaal ook terug te zien op, uh, uh, uh, ja, tot nu.nl Ja, dit is natuurlijk goed nieuws. Tot... Nee, op tot zo op... zover het nieuws uit Zandvoort. Oh, Oh, dat was het? Ja, precies, klaar. Hé, hey, Jolande, mm. lekker ding. Ja, precies, dat betekent dus dat het weer tijd is voor de Jolandekeuze. Ja. Ongelooflijk. Jij vindt het erop. Wat wel. een plaat. Ja. Ja. De dus Dr. Bussard's Originals of Fanaband met Sjergsela van Bon. Hartstikke idee. landenkeuze. keuze. <lacht> Mooi gehad, deze plaats zeg. Nou, ik heb hem net nieuw. Nou, is alweer, zit er weer een kras in. Oh, sorry. Ja. Eigenlijk, de player uh, we weer gewoon op de platen Nou, ja. dat is weer helemaal niks. De player weer op de platen spelen. Ja ja lang speelplaats ja het stond ja. wel leuk om af en toe een plaatje te draaien dat is toch wel weer gek. en ook een beetje gewoon het gevoel van die tijd weer terugkrijgen want ik had het idee dat het toen altijd mooi weer was in de zomer ja het dat is, is helemaal niet zomer. maar het gevoel ja. gewoon zo ja toen werden het alleen foto's gemaakt dus die foto's heb je in de regen ging je geen foto maken natuurlijk nee, hey, nee, nee dat is en toe, waar af en toe heb ik ik heb ook zo'n plaatenspeler zeg zo'n draagbare plaatspeler met twee bokjes zet ik dan op de, de keukentafel en dan gaan we met alle plaatjes draaien dat ja, ik is goed zeggen dat is altijd wel weer leuk om te doen dat ja dat ja, is mooi ja. en draaien ook plaatjes van Elvis Presley Elf is? Ja, ik, ik heb hier. Uh, dit, dit, dit is een bruggetje. Want uh, de tombe waarin het stoffelijk overschot van de obsessie in augustus 1977, zo lang is het al geleden, ja? overleden zanger de eerste maanden na zijn dood verbleef. Die tombe, die. Uh, die badkamer. Ja, maar die tombe die, uh, bevindt zich dus op het mausoleum op het kerk of Forest Hill in Memphis in ja. Tennessee. En na de herbergraaf is, is de originele graftombe altijd leeggebleven. En die gaat mm -hmm. nu geveild worden door Darren Julian. Het is een verkoper die de zogenaamde Music Icons Veiling organiseert. En uh, ja, je kan beginnen met bieden en de startprijs is 100.000 dollar. 100.000 dollar? Ja, dat is dus uh, 80.000 euro, dus het valt mee. Dat is toch altijd wel weer fijn, van nu met de euro en de dollar. Vroeger was een, hè, was een dollar drie, uh, drie gulden, maar nu ja. is het gewoon... Uh, Minder. En dan, dan, dan, ja, dus je kan, als jij het fijn vindt, dan, dan dat je later ligt in dezelfde plek waar Elvis ook gelegen heeft. Ik heb zo'n idee dat, dat het niet. De, voor mij is het te laat om daar geld in te investeren. Volgens mij, Elvis is nog steeds wel redelijk populair onder wat ouderen, maar die ouderen worden straks zo oud dat op een gegeven moment dan snappen ze het allemaal niet meer. Dus ik denk niet dat de generatie daar geld in, uh, in gaat steken. Nee, nou ja, dat dus is misschien een leuke investering. En dan kan je, misschien kan je wel uh, stukjes verkopen dat je zegt van nou je gaat ze stapelen. Ja, okay. Dan kunnen we er zes in of zo. Nou. Ja, als je zonder kist. Ja, nee, dat is goed. Je hebt nog en de benen keer. eraf schroeven. Ah, vooral die benen, dat is goed. Dat is wel echt was helemaal een hot je, item afloopwekken. Uh, ja. Nou, of toch over benen afschroeven gesproken. Kannibaal vlug naar Europa. Het is, het is bizar, maar de pornoacteuren en doorgedraaid naar uh, uh, Luca Magnota. ...is uh, volgens de Canadese politie gevlucht naar Europa. En uh, deze pornoacteur... ...die uh, had al eerder op internet verteld... ...dat hij uh, zin had om iemand te vermoorden... ...en die in stukken te snijden. En uiteindelijk... Uh, ...ja, is dat nu waar geworden? Heeft wat onderdelen Heeft hij gestuurd naar... ...een politieke partij... De conservatieve partij in Canada, Ottawa. En, uh, hij heeft al meer delen verstuurd. Uh, en onder andere heeft hij het, het romp heeft hij bij de vuilnis gezet. Dat is wel netjes. Okay. Wel bij het, de groene bak, hè? hopelijk. Toch niet gewoon in de grijsbak, bak. In de groene in de bak, In de groene bak, bak. Dan dat is, is heel het goed. Yes. Ik heb hier nogal een grappig bericht in België. Er is uh, Jan Verstraat, uh, is een Belgische muzikant en kunstenaar. Die brengt deze zomer, we hadden het net over uh, plaatjes. Die brengt een ouderwetse 45 toeren plaatje uit. Maar in plaats van, van vanille wordt de singel in chocolade gegoten. Oh. En ze onder de straatnaam, uh, yep. artiestennaam Charlie Jones vervaardigd uh, Verstraten voor de Zomerexpo. De singel Ma Vieuvre au Chocolat. Uh, dus, die wordt dus op chocolade gedaan. En daarmee is het medium zowel... Als speelbaar als eetbaar. Dus als er een dikke kras in zit, dan eet je gewoon alsnog op. Een dikke kras. Ja. En ja. als je daarna nog, uh, nog een keer wat terugluistert, als hij al opgegeten is, kan je het nummer ook nog downloaden. Dat zijn verzamelobjecten. Ja, ik, ik vind het, het wel te... grappig. En in de koelkast bewaren, want voor het je weet, ja, ja als het, ligt uh, je onder in het zakje. Ja, ja, ja want dan, uh, als het smelt, dan gaan die groeven natuurlijk naar de Filistijnen. Naar nou, de Filistijnen. gewoon. Ja, nou, leuk die plaat net. Maar er is altijd weer een plaat die leuker is... Met, Met. Mate, meet, one more. Valdao-rockers onder ons, die gaan nu uit een dak gewoon. Well, it is wonderful. Ah, ja, oh yeah. ja, Oh yeah. Oh explosie van geluid hier bij Toebak Levert de zaterdag. Mooi. Straks het in de goede morgens antwoord vanuit de studio, niet vanuit El uh, Hoogland. Omdat namelijk we open dag hebben en het leuker is om dat allemaal hier te bekijken. ik doen we met gitaar en een hammamke En dat schalt hier over het pleintje heen. Waar het culinaire weekend van start is gegaan. Ik weet of ze het zo fijn vinden vanmiddag als ze daar zitten te eten. En dan uh, Rob Kij de muziek draaien. Nou, volgens mij is het vanaf uh, half, yeah? half zes of zo beginnen ze weer. Okay. Of, of vier uur hoor, dat kan ook. Ja. Maar het was gisteravond zo gezellig mensen. Ik bedoel, ga gewoon even lekker even zandvoorde spotten, even lekker bijklitten, lekker wat drinken en zo. Ja, ja. Helemaal leuk. Precies, en daarna gewoon even... Krijg je, de, krijg je de veer van de bediende en dan kan je weer even ruimte. Heb je ruimte, dan kan je weer verder gaan. Ja, Dat werd vroeger in de middeleeuwen gedaan, geloof ik, hè? Dan ging je naar die feesten, doen van die vol gooien. volgooien. En daarna kreeg je de veer van de bediende en dan even naar buiten. Ja, dan, dan had je kotschootjes had je daar. Dat was ja. het was oude Rome, dan lag je aan. Oké. Okay. Aan de tafels en dan frakje je helemaal vol en veel wijn. En op een gegeven moment. Waaah, en dan ging je weer verder. Ja, wij zijn veel verder gekomen natuurlijk. Tegenwoordig krijgen we van de, de regering gewoon opgedragen. We mogen niet van die grote zakken zist meer kopen. Ga nee. al allemaal achter de de grendel. Moet je eerst op de weegschaal gaan staan. En dan geven. Nou ja, ja, meneer, u mag een extra arts mag je meenemen. Dus kijk op, eerst. je moet eerst op de weegschaal staan en dan kijken hoeveel je meekrijgt of zo. Energiedrankjes mogen ook niet meer verkocht worden. Alles moet gecontroleerd worden. Alles achterstlotte grendel. Want. Ja, of je krijgt echt. Uh, een visitatie als je naar binnen gaat, van uh, hoe hoog is je vetgehalte? En dan van nou, uh, wij adviseren u dit te nemen. Is er geen app voor trouwens? Oh ja, oh, die je. Even op je iPhone, zeg maar, je, ook je kan je calorieën tellen en al die dingen, maar dat kan je allemaal doen via je iPhone, absoluut. Ja, ook gezegd, ja. dat je gewoon de, de, de supermarkt binnen komt lopen en je houdt je app gewoon omhoog en dan word je geleid naar de meest gezonde voer in de... Ja, of je wil of niet, weet of je of wel. Je toevallig vandaag gewoon zin in dit of dat. Nee, ga hier links. <laughs> Jij moet naar het fruit. Ja, je moet naar het fruit. <laughs> ja. Eerst wederge fruit en dan mag je weer rechtsaf. Ja. Ik heb nu uh, ook uh, iets leuks gevonden uh, op uh, vandaag.nl. Ja? Als je dan op Zandverdaad uh, doet. En ze, ze vragen graag of je op de leukste strandtent van Zandvoort en Bloemendaal wil gaan stemmen. Oh, dat is belangrijk, ja. En uh, uh, waarom? Uh, dat willen ze ook graag weten. Omdat eten er goed is. Of omdat er prima toef is uit de wind. Of de beste muziek. En ik moet zeggen, ik heb afgelopen... Eerste Pinksterdag was het Pinksterdag. Ja, heb ik een uh, strandtanding gemaakt. En we hebben inderdaad hier en daar gekeken. En ik moet zeggen, sommige tenten. die zien er leuk uit, maar dan is die muziek zo hard. En er staat er ook al. Wel bordjes Vandaag draait DJ Huppel de Pup. Ja? En denk ik van. Hallo, ik, ik wil op het strand. Ik wil het ruizen van de golf een beetje ja? horen en zo. Gewoon relaxen. Misschien hoor je nog eens een zeemail. Maar dan staat die muziek zo hard. Je kan bijna niet normaal praten. En ja, dat vind ik jammer. Ja. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Ja, precies. Ja, het wel en misschien wel een beetje oud. Want toen gingen we teruglopen nou, over de boulevard. Ja. Ja? Ja. En toen ging het wel. Ja? <laughs> ja? Ja! Toen ging het wel! Toen ging het best! Toen hoorde ik de ja. achtergrond een, hoorde ik een uh, leuk deuntje zeggen. Maar ja. ja, Ja, afgelopen week natuurlijk ook onze. Uh, de dappere dodo. Die verloren heeft natuurlijk. Ah, guzi, guzi, dat hadden we helemaal niet verwacht. Natuurlijk, zo. zou. Uh, dat je, dat je zou verliezen natuurlijk. En uh, hij zat erbij en uh, hoorde het aan. Nou, ik, ik weet ook eigenlijk niet precies wat hij bedoelt uh, te zeggen. Nadat nou, je verloren hebt, dat probeert hij te zeggen. Oh, en hij je nou dat... bezig met belangrijke dingen in het leven. In plaats van allemaal dit soort rechtszaken aan te spannen. Dat je wel van tevoren al weet dat je denkt van dit ga ik verliezen. Maar laten we er maar weer eens geld, en tijd en energie in stoppen. We ah, worden allemaal zo moe van. Oh, zo moe ook hè. Oh, oh. Laten mensen zich nou eens inspannen voor belangrijke dingen in het leven. Ja, precies. No, you wanna stay in... It's light outside, it's light outside. So, you no, know I'm gonna stay right here because you saved my life once, you saved my life, and I will try to get you up. Ja. Ik wil hier echt uh, heel erg wakker worden. Goedemorgen. Ja, precies, dat klinkt al een stuk beter. Uh... Ja, uh, Wakey Wakey van Light Outside. Zo'n leuke plaat. dat hadden we hadden zoiets. hey tegen tien draai hem gewoon nog een keer. Ja, het... nu wordt het ook echt tijd om eruit te gaan. Ja, ja. en nu wordt het echt tijd. Kom nou maar eens uit het bed het vanaf. Het is zomer weer. gelijk in je ramenlap of zo. Of doe je tuin. Het is, is uh, culinair weekend. Dus, uh, ook. Oh, ja. Valt er oraal naar binnen. Ja hoor. Oh. Valt, valt weer wat te eten. kom deze kant Heerlijk. Op. Dus het is echt... Well, it is wonderful. Ja, ja. Het, het begint wel pas een minuutje. 3, 4, dagen Zo laat. Ja, je kan nu ochtends nog niet uh, die koeien slachten en zo. Dat moet je wel vers doen en uh, dat kost de hele dag. Het uitbenen okay. en zo. Oh ja. Wat dus, uh, het is een gootje allemaal. wegspuiten. Ja, precies. Ja, okay. uh, het is ook open dag van de lokale radiomroep. Dus kom ook deze kant op. Dan kan je nog even hier. Je kan twee dingen combineren. Gewoon. Je ja. kan gewoon zeg maar uh, culinair aan de slag. En je kan ook even radio kijken. Ja, en we zijn inderdaad ook live te horen op het plein zelf. Ik weet niet of het culinair dat leuk vindt. Maar wij vinden het enig. Oh, enig. Ja. Eindelijk hebben we meer luisteraars dan. Ja. ja, Jij wilde nog eens horen over je rijbewijs. Want ja? uh, we hebben verschillende dingen over rijbewijzen. Ja? Want ik heb hier dus uh, dat de man uit Barneveld die raakte zijn rijbewijs kwijt. Want hij was betrapt met 166 km per uur op de teller. Hij scheurde over de weg tussen Tielen en beneden Leeuwen in de Betuwe. Yeah. Maar hij wilde snel op zijn werk zijn, want hij had last van buikpijn. Hij moest er zeker poepen of zo. Bij de hardrijden passeerde op volle snelheid een onopvallende surveillancewagen van de politie. Amerikaanse toestanden. Yeah. En die ging achter hem aan en klokte de man op 166 km per uur. En nou, hij toen? mocht er maar 100. Yeah. Nou, de justitie moet nog besluiten of hij zijn rijwijs nou wel of niet terugkrijgt. Okay. Ik zeg, hang aan die man. Oh nee, nee. Oh, dat nee gaat te ver. Oh, oh ja, jij hebt altijd weer een goed Nee, dat goed. gaat te ver. Goeie oplossing. Iets eraf snijden of niet? Nee, nee, dat gaat te ver. Oh, dat, dat gaat te, te ver. Van. Maar ja, ik had nog een rijbewijs uh, gebeurtje. Ja. Er was een 26-jarige man uit het Duitse Bieleveld. Die heeft zichzelf moed ingedrokken voor zijn rijles. En hij ging dus uh, met ruim 2,3 promille alcohol in zijn bloed... nam hij plaats achter het stuur van een lesauto. Ja. Maar uh, de instructeur hield hem tegen en hij uh, ja, zo van, ja hallo, ik moet afrijden, ik betaal, weet je wel. Maar uh, de leerling automobilist is gewoon opgepakt. En de dronkenman zelf was ervan overtuigd dat hij in staat is auto te rijden, ondanks zijn kennelijke staat. Maar ik denk, waarom wordt hij nou opgepakt door de politie? Ja? Want hij, hij wilde gaan rijden, maar hij reed nog helemaal niet. En snap het dan gewoon dat het gewoon spannend is? Ja, ik als jij je oh, rijwijs moet halen. Ik heb er echt ijzeren lang over gedaan. De eerste keer dacht ik van de eerste keer dat ik ging afrijden. dacht ik, oh, dat is best te doen. Het is best te doen, maar ik zakte. Ik denk, nou, ook okay, kan gebeuren. <laughs> helemaal niet vervelend, maar goed. Dan, tweede keer. Weer gezakt. Weer gezakt. Weer gezakt. Nou. ...derde keer... ...weer gezakt! En toen werd ik echt een beetje depressief... ...toen dacht ik van, zou ik stoppen of zou ik dan gewoon doorgaan? Ik, step, heb ik... Zou ik zeggen! Ik mezelf... ...ik ga gewoon door! Ik kom uit schelen. En de vierde keer... ...weer gezakt! Ja, nou, ik snap En de vijfde wel. keer uiteindelijk... Toen ben ik geslaagd. Nou, maar je hebt ook een rare houding in de auto. Want als jij rijdt, ja, je rijdt de hele tijd je met je hand op je, op je nou, uh, nou, rem, ja, ja. handrem. Ja, ja daarmee heet het ook een rem, handrem. Je ja. ja. je hand erop en je zit boven op je stuur, vlak ja. met je neus tegen het raam. Dat is heel gevaarlijk, want zo past het kussen niet tussen als je hard moet stoppen. Ah, oh, oké. Okay. Ja, ik doe het altijd van, uh, als ik er zeg maar, iets zie bij het grof vuil, dat ik heel snel kan reageren. Oh, daarom met zit je handrem. met je neus tegen het raam denk Ik je denkt, oh, ja. ik zie niks. Ja, ik vind het zo jammer als ik het, als ik het, mis, als ik het misloop. Ja. Het is wel waar, dus is wel wel waar. Je, Daarvoor doe ik het eigenlijk een beetje Een van de laatste blaadjes voor 10 uh... uur 10 uur Is uh, Stars in her eyes Van Jess Jack Wat is het eigenlijk van deze man geworden? Ik heb geen idee En denk er op een moment uh, Goedemorgen Sand Het is vanuit de studio vandaag Oh, ik dacht straks de zend het ging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 Oh, yes! Behind a steel barriers. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, dat moet niet Wat een idiote ooit. Nee, we gaan niet het rap laten horen. Vind ik allemaal niet nodig. Het loopt tegen tien uur en we hebben nog wat leuke berichten die we toch even met jou moeten gaan moeten delen. Sorry, no. Nou, vertel maar dan. Ja, dan Marilyn Monroe gaat optreden als hologram. Hey, het doe bedrijf kijk, ja. Digicon Media. Ja die springt in op de trend en ontwikkelt een show waarin ze samen met andere sterren gaat optreden. En het is eigenlijk. Uh, zij is het evenbeeld van de Hollywood-legende, want ze overleed in 1962 al. Hè? En ja. het mediebedrijf heeft het recht verkregen om, om dit te doen. Maar ze ontwikkelt het project niet met de mensen die gaan voor nalatenschap. En als ze de rechten willen doen gelden, dan, dan komen ze maar, zegt de directeur. En die hologramtrend werd gezet door Dr. Dre toen hij in april op het podium stond met een virtuele Tupac. Dat zag er goed uit, er ja, nog naast je zitten kijken. En dat vind ik nog steeds. Tupac heb ik altijd van: ja, wij het Tupac leeft. En ik vind, ja, toch wel leuk. Ja, ik maar moet zeggen, zeg, daar komt het verhaal ook een beetje vandaan. Tupac leeft komt omdat de Tupac dood is en mijn ja. vader in het ziekenhuis en die lag toen een tijdje een beetje slecht. en een gegeven moment was hij weer springleven en zo'n zo zo dokter in de opleiding komt langs en die kijkt zo Toebak? Toebak is toch dood? Kom ik bij de bal jij hey, Toebak leeft, hè! En daardoor is het gebeurd, hè? En zo is de naam nou ontstaan van ja. dit radioprogramma. Maar ja, sindsdien, hè, toen de toepak dus virtueel kwam, toen werd er, werd er gefluisterd dat er ook wordt gewerkt aan hologrammen van andere overleden artiesten. Ja. En onder wie? Eigenlijk Michael Jackson ook, waarschijnlijk. Dus dat is wel, wel spannend allemaal. Daar zitten we nou niet op te wachten. Ja, ik wel. Jij wil Jij niet. Die man was toch. Echt, hij heeft echt gewoon prachtige muziek gemaakt. Hij heeft prachtige muziek gemaakt. Ja, vind ik, nou, wel. ik denk dat de familie echt ontzettend blij is dat hij er niet meer is. Want die zegt, die verdienen klappen met geld nog wel. Ja, ze hebben hem gewoon vermoord. Ja, dat, of niet? Zou, nog wel eens, dat zou nog wel eens een theorie kunnen gaan worden. en Jackson die heeft het gedaan. Want die ja. had een hele slechte relatie met hem, geloof ik. Hè? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja Jen Jackson was wel goed met hem. Jackson was ook een beetje de bitch van de hele familie hoor. Ja, maar over, over kinderenmoord gesproken. Ik heb daar nog een artikeltje over. Blijf, heel kort. Dat een vrouw, een van haar kinderen wilde ze de ogen uitrukken huh? in Mexico tijdens een rituele ceremonie want het ja. zou een aardbeving voorkomen en ja. de wereld zou worden gerecht en Wat jongetje is dus echt naar een specialistisch uh, ziekenhuis gebracht maar hij zou wel voor de rest van zijn leven blind zijn okay. Dat is toch heel erg hè want uh, er was een patrouilleauto aangehouden op straat The end niet, is near ja. Het is heel, heel terug lach. Tot zover het ritme van ZFN Via de kabel op 104.5